Dan nu het hoorspel Vermist, geschreven door Jack Finney. Regie, Johan Dronkers. Een reisbureau is. Stel een paar gewone vragen. Over een reis die je wilt maken, voor vakantie of zoiets. Maak dan een kleine toespeling op de folder, maar noem hem niet. Wacht tot hij er zelf over begint. Als hij er niet over begint, moet je het maar vergeten. Dan zul je hem nooit te zien krijgen. En Als je daarna vraagt, zal hij je aankijken alsof hij niet weet waar je het over hebt. Ik herhaalde in gedachten de instructies die de man in het café me gegeven had. Maar wat s'avonds bij een biertje mogelijk lijkt... is niet zo gemakkelijk te geloven op een kille regenachtige dag. En toen ik naar het nummer liep te zoeken dat hij me had genoemd... voelde ik me een idioot. Het was twaalf uur in de middag. West 42nd Street, New York. Ik liep met gebogen hoofd door de striemende regen. De wereld was echt en triest... En dit was hopeloos. Waarom zou ik de folder te zien krijgen, ook al bestaat hij? Naam, zei ik tegen mezelf, alsof het al werd gevraagd. Charlie Ewell. Ik werk op een bank als boekhouder. Ik hou niet van dat baantje. Ik verdien niet veel en ik zal nooit veel verdienen. Ik woon nu al meer dan drie jaar in New York en ik heb niet veel vrienden. Ik zie meer films dan ik wil zien. Ik lees te veel boeken. Ik ben ziek van het alleen eten in restaurants. Ik heb een gewone intelligentie. Ik zie er gewoon uit. Ik heb gewone gedachten. Is dat goed? Kom ik in een aanmerking? Reisbureau Acme. Er stonden ongeveer twintig namen. Het reisbureau Acme stond op de tweede plaats. Ik voelde me een idioot. Bijna was ik weggelopen... in een grote vierkante kamer helder en schoon met indirecte verlichting naast de brede dubbele ramen achter een bureau stond een lange ernstige man met grijs haar te telefoneren hij keek op, knikte en mijn hart begon te bonzen. Ja, hij leek precies op de beschrijving vlucht 73 en ik zou u 40 minuten van tevoren ik stond voor hem, leunend op de toonbank en ik keek om me heen hij was het. Maar toch was dit een doodgewoon reisbureau. Grote kleurige affiches aan de muren, metalen bakken vol folders, gedrukte tabellen onder het glas van de toonbank. Dit is precies wat het lijkt en niks meer, dacht ik. En ik voelde me weer een idioot. Wat kan ik voor u doen? Ja, ik, ik zou graag weg willen. Er zijn veel plaatsen waar u heen kunt gaan. Wat dacht u van Buenos Aires? Nee. Kijk maar eens in deze folder. Nee, nee, nee. Of liever ergens waar het rustiger is. Hier, de bossen van Maine bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Of Bermuda. Daar is het nu heerlijk. Nee, ik, ik zoek eigenlijk iets, iets permanents. Iets nieuws waar ik me kan vestigen en waar ik blijf wonen. Voor de rest van mijn leven. Misschien kunnen wij u ook in dat geval wel van advies dienen. Wat zoekt u eigenlijk? Wat wilt u precies? Ontvluchten. Aan wat? Aan New York. Aan steden in het algemeen, aan zorgen, aan angst. Aan de dingen die ik in de kranten lees. Aan het nooit kunnen doen wat ik zou willen doen. Aan het nooit echt plezier hebben. Aan het verkopen van mijn dagen alleen om in leven te blijven. Aan, aan het leven zelf... Zoals het op het ogenblik is, tenminste. Aan de wereld houdt u van mensen. U moet bij de waarheid zeggen. Als u licht weet ik het toch. Ja, jawel. Maar ik vind het niet gemakkelijk om het te ontspannen. Om, mez om mezelf te zijn en om vrienden te maken. Zou u van uzelf durven beweren... dat u een vrij fatsoenlijk mens bent? Ik geloof het wel, ja. Ik denk het wel. Waarom? Als ik eens niet fatsoenlijk ben, dan heb ik er gewoonlijk spijt van. Weet u, wij krijgen hier zo nu en dan mensen... die ongeveer hetzelfde willen als u. En daarom hebben wij, voor de grap, zelf een foldertje gemaakt. Wij hebben het zelfs laten drukken. Gewoon voor ons eigen plezier. En voor klanten als u. Daarom zult u het ook hierin moeten kijken... als u er interesse voor hebt. We willen liever niet dat het bekend wordt. Ik ben geïnteresseerd. Hij zocht onder de toonbank... haalde een lange, smalle folder tevoorschijn... en schoof hem er toe. In witte letters stond erop... Bezoek verrukkelijk verna. De blauwe omslag was bezaaid met witte sterren. In de linkerbenedenhoek de aardbol. De wereld half bedekt door wolken. In de rechterbovenhoek... vlak onder het woord Verna... een ster die groter en helderder was dan de andere. Er gingen stralen vanuit. En eronder stond... romantisch Verna... waar het leven is zoals het zou moeten zijn. De folder leek veel op gewone reisfolders. Het was allemaal prachtig afgedrukt. De plaatjes zagen eruit alsof ze echt waren. Douw glinsterde op het gras... alsof de foto nat was. En het leek net alsof een boomstam uit de bladzijde stak. Mensen stonden op het punt om te gaan praten. Hun lippen waren vochtig en beweeglijk. Hun ogen schitterden. Ik bekeek een grote foto die twee bladzijden besloeg. Hij was genomen vanaf een heuveltop... Je zag het land aan je voeten afdalen in een verre vallei, dan weer opstijgen. Door de vallei, ver beneden, stroomde een rivier. Waar het water tegen grote rotsblokken brak, was het schuimend wit. Je zag als het ware de rivier golven en glinsteren in de zon. Op open plekken naast de rivier waren huisjes gebouwd. Sommige van hout en andere van steen of bamboe. Onder de foto stond de kolonie. Toen ik naar dat beboste dal keek, wist ik dat Amerika er vroeger zo moest hebben uitgezien. Ik wist dat deze lucht, als ik hem zou kunnen inademen, zoeter in mijn longen zou stromen dan welke lucht ook hier op aarde. Op een strand zaten twee kinderen op hun hurken bij het water te spelen. en Op de voorgrond zaten volwassenen op het gele zand. Ze glimlachten. Een vrouw praatte, de andere luisterde. Ik wist dat ze een half uurtje op dat strand doorbrachten... na het ontbijt, voor ze aan het werk gingen. Ik wist dat het vrienden waren en dat ze dit elke dag deden. Ik wist... Ik wist dat ze van hun werk hielden, allemaal. En dat ze niet hoefden te jachten en te jagen. Ik heb nog nooit zulke gezichten gezien. Ze zagen er heel gewoon uit, de mensen op die foto. Sympathiek, min of meer bekend... Maar de gezichten van die jonge mensen waren volkomen glad. En ik begreep dat ze daar geboren waren. Dat het een plaats was waar niemand ooit zorgen of angst kende. De ouderen hadden rimpels in hun voorhoofd. en groeven rond hun mond. Maar je voelde dat die rimpels niet dieper werden. Dat ze de littekens waren van reeds lang geheelde wonden. Op de gezichten van de oudste mensen lag een uitdrukking van voortdurende opluchting. Op geen van die gezichten was een spoor van bitterheid te bekennen. Deze mensen waren gelukkig. Je voelde dat ze gelukkig waren geweest... en dat ze altijd gelukkig zouden zijn. En dat ze dat wisten. Ik wilde naar ze toe. Een wanhopig verlangen om daar te zijn... steeg op uit het diepst van mijn ziel. Dit is heel interessant... Ja. We hebben hier klanten gehad die zo geïnteresseerd... zo enthousiast waren dat ze nergens anders over wilden praten. Ze wilden op de prijs weten, allerlei bijzonderheden... van alles en nog wat. Ja, dat begrijp ik. U hebt hier zeker een heel verhaal bij bedacht. Oh ja. Wat wilt u weten? Deze mensen, wat doen ze? Ze werken. Iedereen werkt. Ze doen waar ze zin in hebben. Sommigen studeren... We hebben volgens ons verhaal een heel goede bibliotheek. Sommige van onze mensen hebben een boerderij, sommigen schrijven... sommigen maken dingen met hun handen. Ze doen het werk wat ze werkelijk willen doen. En als er niets is wat ze werkelijk willen doen? Er is altijd iets wat hij werkelijk wil doen. Voor iedereen. Op Verna. Het leven is daar eenvoudig en rustig. In zekere zin lijkt het op het leven van de vroegere pioniers hier in uw land maar zonder het zware werk dat de mensen vroeg in het graf bracht. Er is elektriciteit, er zijn wasmachines, stofzuigers... er is moderne medische verzorging... maar er is geen radio, geen televisie, geen telefoon... en er zijn geen auto's. De afstanden zijn klein, de mensen leven en werken in kleine gemeenschappen. Ze maken de meeste dingen die ze gebruiken zelf. Iedereen bouwt zijn eigen huis, met behulp van vrienden als dat nodig is... In hun vrije tijd kunnen ze doen wat ze willen. En ze hebben een hoop vrije tijd. Maar er is geen recreatie te koop. Er is niets waar je een kaartje voor moet kopen. Ze gaan vaak bij elkaar op bezoek. Er zijn geen economische en sociale spanningen. En ze voelen zich niet bedreigd. Iedere man, vrouw en kind is gelukkig. Ja, ik vertel u het verhaal natuurlijk. Hè? Ons, uh, ons grapje. Natuurlijk. Wie bent u? Het staat in de tekst, op de laatste bladzijde. Wij, dat wil zeggen de mensen van Verna, de oorspronkelijke bewoners... zijn mensen zoals u. Verna is een planeet met lucht, zon, land en zee, net als de uwe. En de temperatuur is ongeveer dezelfde. Het leven ontwikkelde zich daar ook ongeveer volgens hetzelfde patroon als hier. Wij zijn mensen zoals u... Er zijn kleine anatomische verschillen, maar die zijn volkomen onbelangrijk. Maar onze gedachten, de grote richtlijnen en doelstellingen... die verschillen. Die verschillen drastisch van de uwe. Aardig verhaaltje, hè? Ja. En waar is Verna? Vele lichtjaren ver, volgens uw afstandsberekening. Ve vele lichtjaren? Hoe kun je er dan komen? Kijk Thijs, door het raam. Nee, kijk, twee flatgebouwen. Ja. Ze staan maar terug tegen elkaar. De ingang van het ene gebouw is op Fifth Avenue... en van het andere op Sixth Avenue. Op de veertiende verdieping van een van die gebouwen... wonen een man en een vrouw. Een van de muren van hun huiskamer... is de achtermuur van het flatgebouw. Ze hebben vrienden op de veertiende verdieping van het andere gebouw. En een muur van hun huiskamer is de achtermuur van hun gebouw. Deze twee echtparen wonen dus niet meer dan een halve meter van elkaar af. Want de achtermuren van de gebouwen raken elkaar. Maar als ze bij elkaar op visite willen gaan... dan lopen ze van hun huiskamer naar de voordeur... daarna lopen ze de lange hal door naar de lift... ze gaan veertien verdiepingen naar beneden... en als ze dan op straat zijn, dan moeten ze het hele huizenblok omlopen. Ze gaan het andere gebouw binnen, lopen door de hal... gaan met de lift naar de veertiende verdieping... lopen weer door de hal, drukken op een bel... en worden eindelijk binnengelaten in de huiskamer van hun vrienden. Niet meer dan een halve meter van de hunne. Ik kan u alleen zeggen dat we de manier waarop zij reizen... gelijk kunnen stellen met de ruimtevaart. Het reëel lichamelijk afleggen van enorme afstanden. Maar als zij door die twee muren konden stappen... zonder zichzelf of die muren te beschadigen... Dan zouden ze reizen zoals wij reizen. Wij leggen geen afstanden af. Wij vermijden ze. Wij ademen hierin... en ademen uit op Verna. En zo zijn ze er gekomen. De mensen op die foto's. U hebt ze er gebracht. Waarom? Als u uw buurmans huis in brand zag staan... zou u dan zijn gezin helpen als u dat kon? Zoveel mogelijk althans. Ja. Wel, dat doen wij ook. Vindt u dan dat het zo erg is met ons? Wat vindt u er zelf van? Niet erg best. We kunnen het niet allemaal meenemen, zelfs niet veel. Daarom zoeken we er een paar uit. Hoe lang al? Heel lang. Eén van ons was nog lid van Lincoln's kabinet. Wij openden ons eerste bureau in Mexico City in 1913. Nu hebben we filialen in elke grote stad... 1913, Mexico. Was dat niet die Beers? Ja, Ambrose Beers. Dat was toen een opzienbarende verdwijning. Hij leefde tot 1931. Hij was heel oud toen hij stierf. En hij heeft nog vier boeken geschreven bij ons. Kijk, dit was zijn huis. Ja, ja. En, en rechter Crater. Crater? Ja, ook een beroemde verdwijning. Een rechter uit New York die, die plotseling verdween. Had zijn vermissing ook iets met jullie te maken? Ik weet het niet. We hadden een rechter uit New York City een jaar of twintig geleden. Dat herinner ik me nog. Maar hoe hij heette, dat, dat weet ik niet meer. Ik hou van uw grapje. Ik hou er erg veel van. Meer dan ik kan zeggen. Wanneer houdt het op, een grap te zijn? Nu. Als u het wilt. Je moet onmiddellijk een besluit nemen, had de man in het café tegen me gezegd. Want je krijgt geen tweede kans. Ik weet het. Ik heb het geprobeerd. Ik dacht eraan hoe het zou zijn als ik deze kamer verliet. Weer naar mijn werk ging. S'avonds terugkwam op mijn eigen kamer. Ik dacht aan het diepgroene dal op de foto. En het kleine gele strandje in de ochtendzon. Ik ga, als u me hebben wilt. U moet er zeker van zijn, heel zeker. Wij willen daar niemand hebben die er niet gelukkig kan zijn. Als u ook maar de geringste twijfel koestert, dan ik, geven wij de. Ik ben de er zeker van. Goed, dan is hier uw kaartje. Het is alleen vandaag geldig. Wat kost het? Geef alles wat u hebt, ook kleingeld. U zult het niet meer nodig hebben. En wij kunnen met uw geld onze onkosten hier betalen. Het licht, de huur enzovoort. Ik heb niet veel. Oh, dat doet er niet toe. We hebben eens een kaartje verkocht voor 3.700 dollar... en een ander kaartje voor 6 cent. Hier, 12 dollar en 17 cent, dat is alles. Het is goed. Ga nu met dit kaartje naar het Acme busstation. Het was maar een klein hokje... Dat Acme -pustation. Een smalle winkelpui in een van die nauwe straten bij Broadway. Je zou er duizend keer langs kunnen lopen zonder het te zien. Toen ik binnenkwam stond een man in hemdsmouwen... achter de toonbank in papieren te bladeren. Een stuk of vijf mensen zaten zwijgend te wachten op de stoelen. De man achter de toonbank keek op toen ik binnenkwam. Keek of ik een kaartje had, knikte en wees op de laatste lege stoel. Ik bekeek het kaartje eens goed. De ene kant was bedrukt en daaroverheen liep een lichtgroene band. Het zag eruit als een doodgewoon spoorkaartje. En er stond op, geldig voor één rit naar Verna. Niet inwisselbaar. Enkele reis. Op de achterkant een blauw stempel met de woorden... alleen deze dag geldig, gevolgd door de datum. Er zat een meisje naast me. Ze zag er leuk uit... Aan de andere kant van het kleine kantoortje zat een man in werkklieren. Naast hem zat zijn vrouw met hun dochtertje op schoot. En een man van een jaar of vijftig, goed gekleed. Hij zag eruit als een bankdirecteur. En ik vroeg me af wat zijn kaartje wel zou hebben gekost. Op het oude vieze busje waar we ingestapt waren stond met rode letters Acme en de chauffeur droeg een leren jas. Het busje wrong zich moeizaam door het verkeer heen. Iedereen zat zwijgend in gedachten door de natte ramen naar buiten te staren. Ik zag kletsnatte mensen op elkaar gepakt bij bushalte staan... en ik zag ze boos bonzen op de gesloten deuren van overvolle bussen. Massas mensen staken de straat over om ons en de andere auto's heen... Ik zag honderden gezichten. En ik zag niet één keer iemand die glimlachte. Ik werd wakker in het donker toen we van de weg afsloegen en een modderig pad ophobbelde. Een schuur. De chauffeur hield de grote schuifdeur open tot we allemaal binnen waren. En toen hij, als laatste zelf ook, naar binnen stapte, rolde de zware deur vanzelf dicht. De schuur was oud en vochtig. Op de vuile vloer stond alleen een bank van ongeverfd hout. We gingen zitten. De chauffeur liep de rij langs... en knipte een gaatje in onze kaartjes... en in het voortschuivende licht van zijn lantaarn... zag ik op de grond kleine bergjes... van ontelbare ronde stukjes papier... als gele confetti. Toen ging hij weer naar de deur... en schoof hem net ver genoeg open om naar buiten te kunnen. Een ogenblik lang zagen we hem als een silhouet tegen de donkere nachthemel staan. Goeie reis, zei hij. Blijf maar rustig zitten. Hij liet de deur los, die weer vanzelf dicht gleed. De tijd verstreek en ik voelde de behoefte in me opkomen... om te praten met degene die naast me zat. Maar ik wist niet goed wat ik zeggen moest. En ik begon me onbehagelijk te voelen. Een beetje belachelijk en was me er sterk van bewust... dat ik alleen maar in een oude, verlaten schuur zat. De seconden kropen voorbij. En plotseling wist ik het. Ze hadden ons erin laten lopen. Ze waren erin geslaagd ons ons geld af te troggelen... omdat we zo verschrikkelijk graag in dat absurde, fantastische fabeltje wilden geloven. En nu konden we hier blijven zitten zolang we wilden tot we weer bij ons verstand kwamen... en op de een of andere manier de weg naar huis vonden. Zoals ontelbare anderen voor ons. Ik kon plotseling onmogelijk begrijpen... hoe ik zo goed gelovig had kunnen zijn. De grote schuurdeur was zwaarder dan ik gedacht had. Maar ik schoof hem open, stapte naar buiten... en draaide me om en kreeg de anderen te schreeuwen... dat ze me moesten volgen. Misschien heb je wel eens opgemerkt hoeveel je kunt zien... in de fractie van een seconde dat een bliksemstraal duurt. Soms een heel landschap. Elk onderdeel staat in je geheugen gegrift. Nog vele seconden daarna. Toen ik me omdraaide naar de open deur... werd het interieur van de schuur verlicht. Door alle kieren en scheuren in de muren en het plafond... En door het grote stoffige raam stroomde het licht... van een fonkelende, felblauwe, zonnige hemel. En de lucht die ik in mijn longen zoog... toen ik mijn mond opendeed om te schreeuwen... was zoeter dan enige lucht die ik ooit heb ingeademd. Ik zag de beboste hellingen ver beneden. De kleine rivier en de mensen aan het strand. En toen dat beeld voor eeuwig in mijn geheugen was gegrift... gleed de zware deur dicht... Mijn nagels braken op het hout in een wanhopige poging om hem tegen te houden. Ik stond alleen in de koude nacht en de striemende regen. Ik had vier of vijf seconden nodig, niet meer, om die deur weer open te krijgen. Maar het was vier of vijf seconden te lang. De schuur was leeg en donker. Er stond alleen een oude houten bank. En in het flikkerend licht van de lucifer in mijn hand... zag ik kleine bergjes vochtige confetti op de vloer. Er was daar niemand meer. Diep in mijn hart wist ik dat al, toen mijn handen nog aan de deur trokken. En ik wist waar zij waren. Ik wist dat zij daar liepen. Dat ze hardop lachten in een verrukkelijke vervoering. Dat zij afdaalden in die bosgroene vallei. Naar huis. Ik werk op een bank. Ik heb een baantje waar ik die van hou. Ik heb weinig vrienden. Ik woon in een pensioenkamer en in de gammele kast... onder een stapel zakdoeken ligt dat kleine gele kaartje. Op de voorkant staat... geldig voor één rit naar Verna. En op de achterkant is een datum gedrukt. Maar de datum is voorbij. Lang voorbij. En het kaartje met dat kleine gaatje is ongeldig. Ik ben teruggegaan naar het reisbureau Acme. De lange man met het grijze haar kwam naar me toe en legde 12 dollar en 17 cent voor me neer. Dit hebt u de vorige keer op de toonbank laten liggen. Waarom, weet ik niet. Toen kwamen er een paar klanten binnen. Hij ging naar ze toe om ze te begroeten. En ik ging weg. Dat bleef me niks anders over. Loop maar binnen alsof het een gewoon reisbureau is. Je kunt het in elke stad vinden als je je best maar doet. Stel een paar gewone vragen... over een reis die je wilt maken. Een vakantie of zoiets. Maak dan een kleine toespeling op de folder, maar noem hem niet. Wacht tot hij er zelf over begint. Geef hem de tijd om je op te nemen... en het zelf voor te stellen. En als hij dat doet, als je in aanmerking komt... Als je kunt geloven, neem dan je besluit en blijf erbij, want je krijgt geen tweede kans. Dat weet ik, omdat ik het heb geprobeerd. Telkens weer, telkens weer. Het naar Vermist van Jack Finney. Rolverdeling, man Kees Broos, reisleider Robert Sobos. Techniek John van Waas en Henk van der Steeg. Productie Genie van Duren, regie Johan Dronkers.